Welkom bij de laatste aflevering in deze serie Eindtijd en profetie. We hebben het over Israël gehad, we hebben het over Jeruzalem gehad, we hebben het over de eindtijd gehad, over de tekenen. Maar heeft dit alles nog iets met Nederland te maken, Jan? Ja. Ik zou deze aflevering heel graag over Nederland maken. Ja. Wat voor tekenen van de eindtijd zien we daar en hoe staat Nederland er eigenlijk geestelijk voor volgens jou? Moeilijke vraag, ja, hele moeilijke ik vraag. Ik hoop dat we dat in een aflevering kunnen krijgen. En anders moeten we dat in de volgende serie wel weer eens verder. Maar... Ja, want kijk, in de eerste plaats moet ik zeggen... Israël is en blijft Gods knecht, Gods uitverkoren volk. Uh, Israël is gekozen omdat de verlosser uit Sion zal komen. Om de verlosser voor te brengen. De eerste keer is hij uit Sion gekomen uit Israël. De tweede keer komt hij ook weer. Want hij is de koning der Joden. De Jezus zegt zelf... Tegen de Samaritaanse vrouw, het heil is uit de Joden. Ja. Niet het heil was uit de Joden, maar het heil is uit de Joden. Ja. En hij zegt ergens, zegt Paulus, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Niet hun waren de woorden. Ja, zijn, is er, ja. Israël is nog altijd zeer actueel en neemt een belangrijke plaats in. Ja. Maar dat neemt niet weg dat God ook met de volken bezig is. Ja, de, de Bijbel staat vol met provincieën over Egypte, over Iran, over Irak. Over Jordanië, over de volken rondom, over Europa. Daniel is één grote profetie over de eindtijdrijken en wat er allemaal gaat gebeuren. In die oorlogen in de eindtijd en, en de machten die daar zullen heersen. Dus de hele Bijbel staat nog vol, ook over de volken, hoe God naar kijkt. Staat Nederland ook in de Bijbel? Nee. En ben je nooit tegengekomen? Ik ben het nooit tegengekomen, ook Amerika niet. Een heleboel uh, Amerikaanse uitleggers die proberen met uh, veel hangen en wurgen Amerika ergens uit een profetie te persen. Oh ja. Maar uh, dat is naar nou mijn gevoel niet erg gelukt. Oh. Nederland staat er natuurlijk wel in als uh, onderdeel van het herstelde Romeinse Rijk. Nee, Dat is duidelijk. Daar zijn we ja. delen. Ja. Maar we blijven toch wel als entiteit, als geheel, als volk, blijven we nog... Het Franse volk, het Nederlandse volk, het Duitse volk, ja. het Italiaanse volk, het Spaanse ja. volk. Ja. Want daarom is dat eindtijdrijk is een mengsel van leem en ijzer, staat in Daniel. En ze zullen zich niet mengen. Ja. En daarom kunnen we ook rustig, zoals jij suggereert, over het Nederlandse volk gaan praten. Nou, Dat lijkt me een heel goed plan. Want ik ben benieuwd hoe uh, we nou in Nederland uh, zeg maar deze hele eindtijd moeten zien. Ja. Hey, wat, wat speelt Nederland nou voor een rol in dit hele gebeuren? Ja, daar wil ik dan zo wel op komen. Ja. Nou, we Eerst maar eens proberen uit de Bijbel na te gaan hoe God tegen de volken aankijkt. Niet specifiek tegen Israël, maar tegen eh, het Chinese volk, het Nederlandse volk enzovoort. Ja? Okay. Daar heeft God vier aandachtspunten voor. Vier belangrijke aandachtspunten. God let op hoe ver een volk onderweg is naar Sodom en Gomorra... Kijk, eens hier. Ja. Ja, sommige ja. mensen zeggen, dat punt zijn we al gepasseerd in Nederland. Ja, misschien zijn we al te weg terug. Ja, was dat maar waar. Okay. Dan zou het een oppikking aan de gang zijn. Daar komen we er nog over. Ja. Ja. Het tweede, is waar God op let, is het niveau van de sociale gerechtigheid van een volk. Ja. Het derde, waar God op let, is hoe is de situatie van zijn gemeente, van de mm -hmm. kerk in dat land... En het vierde, het belangrijkste is... hoe is de houding van dat land tegenover Israël? En dat wil ik al die vier punten, als je het goed vindt, even bijbels toelichten. Ja, nou, Want... je, je hebt twintig minuten ongeveer. <laughs> ja, heel kort. <laughs> dus Kijk... uh, nee, maar het is goed om, uh, om zeg maar, langs die vier punten te gaan. We hadden het over Sodom en Gomorrah. Ja, als, als God een land, als God Israël wil oordelen... dan zegt hij, wee u, gij Sodom en Gomorrah. Als God een land wil, uh, uh, wil oordelen... Dan roept hij ook uit, via de profeten, wee u, gij is Sodom en Gomorra, pas op. En de heer Jezus spreekt ook over, het zal gaan als in de dagen van Sodom en Gomorra. Ja. En nou ja, daar hoef ik dat verder niet toe te lichten. Ik zelf ben van mening, en dat zeg ik met enorm veel verdriet, dat we dat station al gepasseerd zijn. Maar loopt Nederland daarin voorop? Ja. Lopen wij uh, voorop andere volkeren? Uh, in zeker opzicht zijn we aan het voorop lopen, ja. ja. Wij maken het zo bont. Weet je, wanneer God Sodom en Gomorrah begon te oordelen en boos begon te worden. Toen de zonde de pan uitliepen. Toen de zonde de grenzen van Sodom en Gomorrah mm -hmm. ging overschrijden. En, en, en dat gaat in Nederland ook. Wij exporteren de abortus. Ja, dat doen we gewoon. Mm -hmm. We geven Portugal op zijn kop omdat ze de abortusboot weigeren. En in Polen ook. En we exporteren onze seksuele zonden. Met onze ongelooflijk zogenaamd vrije moraal... die alleen maar mensen vastbindt aan de zon en het kwaad. Wij exporteren het kwaad. Dat is een buitengewoon gevaarlijke situatie voor ons volk. Ik zelf heb de indruk dat walmen, wolken van onreine machten hangen over dit volk. En die houden veel gebed tegen. Over Nederland? Over Nederland, ja. Dat, dat, dat maakt mij ontzettend ja. bezorgd. Dus dat, dat is de geest die Nederland in bedwang heeft? Dus, dus, dat dus, zijn onreine geesten die Nederland... Maar is dat dan ook tegelijk de meest belangrijke... Uh... Nee, want er zijn nog drie criteria. Ja. Dat is het niveau van sociale ongerechtigheid en gerechtigheid. Ja. Weet je waarom Sodom en Gomorra eigenlijk vernietigd zijn? Wat de zonde was? Veel mensen zeggen net, het, het ja, was een bende homofielen of een bende Het was een hele troep, was het daar. Ja. Maar de Bijbel die zegt daarover, in Ezekiel 16, vers 49, staat dit. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Dus wat hadden ze dan gedaan? In trots, overdaad en zorgeloze rust leefden zij met haar dochters... Zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Dat is wat. Wat was het dus? Er dus, dus de dat, eerste... was, dat was de, de, de, de hoogste graad van ongerechtigheid. Dat was de trots. Ja. Nou ja, wij zijn ongelooflijk trots volk. Altijd ja. een opgeven vingertje. We weten altijd beter dan de andere ja. volken. Ja. En we hebben altijd wat te vermanen, mm -hmm. onze regering, zonder dat ze ooit een keertje de hand in eigen boezem steken. En overdaad. Ongelooflijke luxe die, die geen. Als Nederlands ons kunnen permitteren. Ja, ja die, die, die geen precedent kent mm -hmm. in de hele wereldgeschiedenis. Overdaad en in zorgeloze rust. Dan begint u een beetje einde te komen aan die zorgeloze rust. Mm -hmm. Omdat we de AOW niet meer kunnen betalen, omdat we allemaal zo oud worden. Ja. Maar nog altijd zorgeloze en rust. Hoe kan dat? Ik bedoel, dat we allemaal zo oud worden, dat, uh, heeft God zoveel genade met ons dan? Nou, dat uh, komt ook omdat we genoeg te eten en te drinken hebben natuurlijk. En dat de medische voorzieningen hier uh, heel goed zijn, dat is een feit. Dat hebben we onszelf eventjes keurig geregeld. Ja, dat is keurig geregeld. En dat zijn de dingen die in Nederland ook spelen. Zonder om te zien naar de armen en de ellendigen. Nee. En dat is naar mijn gevoel, Ja, Dat is ook een principe van God, hè? Dat, ja. dat wij moeten omzien en, naar dat, de weduwe, de wezen. En dat is, naar mijn uh, idee was dat een jaar of tien, twintig geleden nog zeer positief. Het was de Nederlandse ontwikkelingshulp, de hulp aan de arme landen en de armen, die stond zeer hoog aangeschreven. Ja. Maar dat, ah, wordt, dat, dat wordt steeds niet, minder. Ja, ja. Maar goed, we houden inzamelingen als er een tsunami is. En ja, ja. Daar komen we, we zijn wat dat betreft een zeer, zeer vrijgeven volk. Gelukkig dat wel, dat, dat, dat speelt nog. Ja. Daar is nog ja. een staart van uh, een stuk sociale gerechtigheid in dit land aanwezig. Ja, absoluut. Ja. En nou het, het derde punt. Dat is de toestand van de kerk of de gemeente in Israël. In, in land. Nederland. In Nederland. Ja. Wat zegt de heer Jezus van de gemeente? Gij zijt het zout der aarde. Uh, hij zegt niet... Jongens, zorg nou maar dat je het zout der aarde bent. Doe je best om het zout van de aarde te zijn. Nee. Per definitie. Ben je. Ben je het. Ja. En, en wat is zout? Zout maakt de samenleving nog een beetje smakelijk voor God. Ja. En zout is bederfwerend. Ja, gaat bederf tegen. Gaat bederf tegen. Ja, en zijn wij dat in Nederland. De kerk is, en ook de evangelische beweging... ...is een verdwijnende minoriteit geworden. P -p -pom. Dat zeg je gewoon wat. Ja, een verdwijnende minoriteit geworden. Die helemaal niets meer heeft in te brengen. Is dat zo? Alleen, uh, alleen onderlinge discussies, praatjes en, en ruzies en scheuringen en gezeur. Zo, dat is heftig wat je daar stelt. Ja, dat, maar dat is gewoon zo. Dat doet ja. me ontzettend veel verdriet. Ja. Maar goed, ik zie ook hele positieve dingen in. De oh ja, je ziet altijd. Ja. Er is altijd wel hier en daar iemand die tot de keuring komt. ja, maar kijk, als, als ik nu naar Nederland kijk en, en, en dan zie ik uh, daar de traditionele kerken, uh, die lopen leeg. En daar hebben de kranten en de pers heeft het daar ook de mond vol van, hè, dat, dat Nederland kerkelijk leeg loopt. Maar ik zie toch ook heel veel gemeentes uh, in Nederland opbloeien waar, uh, ja, waar ze uh, de zalen bij wijze van spreken niet kunnen aanslepen. Ja, Paddenstoelen. Ja. Een soort paddenstoelen, want hier gaat een paddenstoel kapot en daar gaat er één kapot en daar. En die gaan allemaal naar een derde paddenstoel en over een paar jaar gaat die weer kapot. En dan komt er weer een vierde paddenstoel omhoog. Ja, ja. Jij denkt dus dat is gewoon een kwestie van... Dat is van... ook onderzocht. Ja. Het is heerlijk werk wat de dominee Bottenbeleid doet. Het mm -hmm. is een machtig mooie gemeente daar in Drachten, maar de kleine gemeentes daar rondom, die gaan er onderdoor. Want er komen het, allemaal het, mensen die het, trekken allemaal erachter. Is dat het supermarkteffect? Waardoor de kleine ja, ik, detailhandel... ik, ik ben geen theoloog, nee. ik ben ook geen nee. socioloog. Nee, maar kijk, de, supermarkte, ik lees wel de, krant. de supermarkten kwamen daar en de kleine detailhandelzaken. De, ja. Dus dat is hetzelfde effect. Uh, voor een gedeelte wel, ja. ja. ja. Natuurlijk, het, het evangelie wordt daar met kracht gebracht. Dat speelt er ook een grote rol. Ja. ja, dat is een goede zaak. Dat is een hele goede zaak. Ja. Maar het is... Eigenlijk, gij zijt het licht der wereld, zegt de heer Jezus tegen, tegen, de, tegen de kerk. Wat verspreiden we nog voor licht? Worden er veel ongelovigen bereikt? Niet wel veel randkerkelijken die dan uh, door een krachtige prediking van bepaalde evangelisten tot de heer Jezus komen. Mm -hmm. Ja. Maar de man in de straat, die wordt nauwelijks bereikt. Nou, wil die bereikt worden? Want dat, dat is natuurlijk een hele discussie. Als ik hier in de stad loop, in, in Apeldoorn, en, en ik zie een groep uh, evangeliseren... en ik blijf daar eens een poosje observeren, wat ik dan regelmatig doe... Dan, ja, dan zie ik de grote massa gewoon strak voorbij lopen. Omdat ja. uh, ik, dan heb ik de indruk, ja, stel je voor als ik ga staan kijken bij, bij zo'n clubje... en mijn buurman of mijn, mijn collega komt langs. Ja... Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat uh, de enige manier waarop die ongeloven gebruikt kunnen worden, is de Heer de God neer te zetten, te verkondigen zoals hij is. Ja, absoluut. Als een machtige ja. genezer, ja. als een redder, als een bevrijder, uh, die, die op een spectaculaire wijze Nederland nog wil redden. Het enige wat Nederland kan redden, is een opwekking. Het enige wat de kerken nog kan redden is een opwekking. En een opwekking komt alleen maar door gebed. En, en hoe is het gesteld met het gebed in Nederland dan? Heb je daar zicht op? Uh, komt meer, maar ik denk nog steeds matig. Ik was ook in een grote gemeente, moest ik spreken. En ik had het op mijn hart enorm voor te pleiten dat ze in de bidstond ja. naar de stond gingen. Na afloop komt een van de leiders naar me toe en zegt... Jan, ik moet je wat zeggen. Ik zeg, zeg het maar niet. <laughs> hey, ja, ik zal het je toch zeggen. Ik is zo, mijn oren dicht... En hij straks een avond op. vijf mensen kwamen naar de bidstond. Ja. En een paar maanden daarna mocht ik er weer spreken. Ik zeg, hoe is het nou? Vier. Ik zeg, nou kom ik hier niet meer. Ja. En mensen luisteren toch niet. Nee, nou goed. Nou, maar kijk, het, is, is het dan dat, uh, wat, wat, in, wat we in openbaring lezen... Um, grond, gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zei het dood? Het ja, is een ik, heftige, dat ja, is een dat, heftige ik, uitspraak. Maar, ik praat maar, ook tegen mezelf. Ja, dat is duidelijk. Want ja. het, het is ook... Ook onze gebedsgeloosheid. En maar er, is, er is natuurlijk onder, onder evangelische christenen wel een, een, een hoop levendigheid. Maar, hoe... maar een ongelofelijke oppervlakkigheid. Ja. ja, Een ongelofelijke oppervlakkigheid bij ons. Maar wat kunnen we daar aan doen? Ja, die bijbelstudies natuurlijk, hè, die, die moeten zeer intensief gebracht worden. Dat woord, het profetische woord en, en, en wat Paulus leert en wat eigenlijk gemeente is. Onze toestand die wij, uh, plaats die wij innemen hier in Nederland. Want Betekent wij... dat ook politiek? Uh, ook politiek hebben we wat te, uh, uh, te brengen, ja. Dat is zeker. Maar, maar moeten, moeten christenen in, in de politiek uh, zeg maar heel concreet hun plaats gaan innemen? Ja, zoals sommige uh, politieke leiders van sommige partijen ook, ook goed doen. Ja. Daar ben ik erg voor. Ja. We hebben daar een getuigenis te spreken van, uh, vanuit het woord van God. Ja, daar, en, en daar gaan we als evangelische ja. christenen misschien ook te makkelijk mee om? Veel te makkelijk. Want we denken van, ja, de politiek is de politiek. En ja. uh, als de VVD uh, of PvdA of, of uh, CDA, uh, wij stemmen wat we willen stemmen. Maar, uh, Ze wij, zien zou, maar. Wij, wij zouden meer ja. gericht moeten zijn van, hé, hey, hoe kan het christelijk getuigenis in alle geledingen ja. van de bevolking... Die tijd is voorbij, die Abraham-Kuiper-theorie en Groen van Prinseren-theorie. Ja. We zijn, wat ik zei, een verdwijnende minoriteit. En dat is een hele droeve zaak. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk... Door de eeuwen heen overal voorop gelopen. In heel veel dingen. Ja. Uh, ik zeg wel eens als we slim waren geweest was Amerika of uh, New York. Was nog, nog steeds, ne uh, Nederlands geweest. Nog ja. steeds van ons geweest. Hè? Ja, ja. Goed zo slim waren we niet. Uh, of misschien wel. Want we hebben het waarschijnlijk toen heel hele hoop geld gebeurd. Uh, en onze korte termijn uh, visie gelanceerd. Maar we hebben heel ve veel voorop gelopen. Maar... Um, nu lopen we ook ergens in voorop. In het kwade, ja. Dat in het, is... kwade. Het, het doet mij zo ontzettend veel pijn om dit te, te moeten constateren. Ja. dan kun je soms roepen naar de Heer. Heer, wees ons volk nog genadigd. En dat is hij ook nog steeds. Uh, nog steeds wel, ja. Maar vrienden van mij die, die zijn ervan overtuigd... dat, uh, dat daar een waarschuwende oordelen van God komt. Waarom gebeurt het in Spanje? Maar jij, jij zei in een eerdere aflevering uh, dat als christenen gaan bidden... Uh, en, en echt aan, aan, aan het werk gaan, dan kunnen die waarschuwende ja. oordelen ook opgeschort worden. worden of afgewend worden. Of. Ja, ja. Dus we hebben wel degelijk een taak. Ja, maar, maar, maar doe dat dan! <laughs> ja, ja Dus dan. we moeten nu uh, het nou, Nederlandse uh, christelijke uh, volksdeel oproepen om... Geen bidstond te verzuimen. Geen bidstond te verzuimen en als ze er niet zijn om ze in het leven te brengen. In iedere kerk ja. hoort minstens 50% procent van de leden hoort iedere woensdagavond of donderdagavond of wat voor door de ook in gebed te zijn. Is dus dat niet een e e e eerste oproep naar de leiders toe, naar de oudsten van gemeentes, naar de uh, voorgangers toe? Ook dat, ja. Een vriend van ons in Egypte, die hebben daar uh, iedere week hebben ze een nachtbid stond. En iedere dag bidden, bidden, bidden. En alles bereiken ze daar door gebed. Ze ja. kunnen daar kerken bouwen, ze dus komen mensen tot bekering. In Egypte bene. In India, bidden, bidden die mensen. En, en dat, dat uh, God wil gebeden zijn. Ja. En, en, en dan komt er nog een doorbraak. En dan zijn we nog tot zegen. Dan zijn we een licht voor het Nederlandse volk. En dan zijn we een zout voor God. Dat is belangrijk. Nee, dat is zeker belangrijk. Want uh, echt, het duurt niet lang meer hoor. In Spanje jij, jij, is... verwacht, jij verwacht dus dat uh, als er niet wat gebeurt, als wij als christenen niet onze plaats innemen in de samenleving... Dan is het afgelopen. ...dat, uh, dat het afgelopen is. Ja, dan is het afgelopen, dan komen er vreselijke dingen op dus in Nederland. we teren nu nog een beetje op, op onze historie. Ja, dat heb ik ook gedacht. Is om dat vierde criterium. Ja. Er is een boekje verschenen een jaar of zes, zeven geleden. Dat heet Gezworen Kameraden een wereldse journalist, aardige knul. En die heeft een boekje geschreven... over de vriendschap tussen Nederland en Israël. Ja, die is natuurlijk door de eeuw heen altijd geweest. Die is niet zo erg sterk geweest... maar die is inderdaad... er zijn daar tot voor kort... zeer positief in geweest. Ja. De Bijbel die zegt... ik zal zegenen wie u zegen. Ja. Als er een kerk, een gemeente is... die Israël zegent... die tot zegen is voor Israël... dan zal God ook dat volk zegenen. Dat is het grote geheim. Mm -hmm. En als Nederland... Niet de moed heeft om niet met die stomzinnige politiek van de EU mee te lopen, maar een eigen politiek is. Als Nederland een luis in de pels wil zijn van de politiek van de Europese Unie en achter Israël gaat staan, dan is er nog een zegen. Maar dat, dat gebeurt niet. De premier Balkenende gaat een, een krans leggen uh, bij het graf van Arafat. Ja, dat was hij natuurlijk ook uh, min of meer als leider van Nederland verplicht om te doen. Uh. Flauwekul. Je gaat, je gaat toch geen krans liggen bij, bij, bij de vader van het moderne terrorisme? Dan ga je dat niet doen? Dan kun je het niet maken, dan, dan, dan identificeer je je met die man. Namens nou, het Nederlandse volk. Nou ja, hij, doet, hij, spreekt dus ook, hij is minister van het hele volk, niet alleen van de christenen natuurlijk. Nou ja, goed, dan moet hij dat nog niet doen. Je moet je geloof niet scheiden van, van je politieke handelen. handel. Nou. Ja, maar dan heeft hij dus wel een probleem. Op het moment dat hij ja. zegt, van, nou, ik ga er niet... Dan doen, heeft hij een dan, goed uh... probleem. Dan krijgt hij een, een, een, een, een nul van, of een onvoldoende van de Tweede Kamer. Ja. Maar dan krijgt hij krijgt een dikke voldoende in de hemel. Ja, precies. Nou ja, en, en, dat heb ik honderd keer <laughs> dat liever. Is waar, dat is waar, de, welke keuze maak je? Wel, ja, nou, en, en ja. die keuze die is gemaakt. Ja. En dat vind ik zo verschrikkelijk. Weet je, God oordeelt een volk naar hun houding tegenover Israël. Ja. En, nou, ons koningshuis is altijd ook heel positief geweest. Dat nou, is van vrij Israël. positief geweest, ja. ja. Speelt dat een rol? Uh, ook dat heeft een rol gespeeld. In de, de, in, in de Yom Kippur oorlog dat was het enige land dat achter Israël stond, was Nederland. Ja. En Golda Meir prees de Nederlandse regering dat ze zo positief waren. En er stond een spotprint in uh, de, de New Zealand Post van een, een vuilnishoop. Dat was de wereld, maar er stond één bloem, en tulp. <laughs> ja, een tulp. Oh, ja. Ik was daar trots op, ja. ik was daar dankbaar voor. Ja. Maar nu we gewoon mee met de anti-Israël-politiek van de Europese Unie. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje met de politieke samenleving te maken waar we in leven. Dat ja, ja, maar de goed. Politiek beslist voor het volk. En, uh, dat klopt. Als het gaat om Israël. Uh, maar maar wat zou er moeten gebeuren dan om, uh, zeg maar om, om uh, daar een ommekeer in te krijgen? Nou, zou, dat... zou de ChristenUnie uh, de partij ermee moeten worden? <lacht> ik ga geen politieke propaganda maken. Dat doe ik niet. En, uh, en die arme rauwvoet moet natuurlijk ook hier niet te hard in, uh, uh, in, uh, in gaan lopen. Want anders verliest hij weer een boel stemmen van allerlei uh, gereformeerde lieden die denken dat zij het geestelijke is zal zijn. Ja, ja. ja, ja. ja dus, dus, dus een beetje op eieren lopen voor politici, oh, voor christenpolitici. Ja, die, die lopen altijd op eieren, want iedere christen heeft zijn eigen kerkje. Ja, dat, is, uh, dat is waar. Maar ja, ik zeg altijd, uh, de heer heeft zoveel vreemde ons gemaakt, daar moet ook wel vreemde kerken voor komen. Ja, maar niet zoveel. He? Nou ja, iedereen moet er gewoon zijn plekje ja, vinden. Maar, maar dit, kijk, weet je wanneer Engeland een wereldrijk werd? Dat was toen Oliver Cromwell aan de macht kwam. En die schreef een brief, uh, kreeg een brief aan een Nederlandse rabbijn. Ja. En die zegt, wil je alsjeblieft na drie, vierhonderd jaar ons Joden weer binnenlaten? En Oliver Cromwell was een puritein. En die zei, natuurlijk, jullie bent volk van God, kom erin. En toen uh, is het even goed gegaan. Mm -hmm. Toen kwam er weer een Romeinse koning, Jacobus heette die geloven, kwam aan de macht. Toen ging het weer mis met de Joden. Toen kreeg je de Oranje-revolutie. Oranjerevolutie. Yeah. De, de Nederlandse uh, Oranjes, uh, oranjes yeah. kwam, uh, uh, dat was Willem Hilde yeah. de III was dat geloof ik. Yeah. En die kwam en die heeft daar via Ierland, er zijn nog steeds de marsen van. Ja yeah, precies. En die heeft die Romeinse koning verjaagd. En die Willem III de werd betaald voor een groot gedeelte door Joods geld in Nederland. Die hebben hem geld verdiend. Maar hoe kwam dat dan? Omdat, omdat die band die... tussen Nederland en uh, Israël er ja, was. Ja, omdat die band tussen Nederland en het Joodse volk er was. Ja. En, want nee, en toen is Engeland, onder de leiding van Willem III, is een, een wereldnatie van, van geweld geworden. Ja. Enorm. Dus jouw stelling is van als een volk uh, Israël zegent... Dan zal God dat volk zegenen. Of de, of de kinderen van Israël zegent, dan ja. zal God dat volk zegenen. Ja. Weet je wanneer Amsterdam een wereldstad werd? Nou. Dat werd een wereldstad toen ze op een gegeven moment uh, de Joden toelieten. Ja, die joden waren gevlucht uit Spanje. En toen stortte in 1492 het hele Spaanse Wereldrijk in elkaar. En ze waren gevlucht uit Portugal, waar ze weggejaagd in 1496. En veel van die joden die kwamen in, in Amsterdam. Is dat een rekensommetje? Een uh, simpel economisch rekensommetje? Dat als je nee, voors, nee. voorspoed wil hebben, dan moet je gewoon Israël zeggen? Ja, het is een geloofsommetje. Een geloofsommetje? Ja. Haha. En geloof is soms... Ja. Ja, God, dat moet je goed beseffen, God honoreert altijd geloof. Ja. Want... Als je geloof hebt, dan erken je dat God de waarheid spreekt. Ja, en dat hij de waarheid is. En dat hij de waarheid is. Niet een waarheid, maar nee, de. De waarheid, ja, dus dan je is herken je dat goed geloven om... is, erkennen. Ah, ik wil daar nog een keer goed neerzetten, dat hij de waarheid ja, ja. is. Want tegenwoordig mogen er allerlei waarheden zijn. Precies. Maar je mag niet zeggen maar dat de, de waarheid is. in het woord. Ja, ah, de Jezus zegt het zelf. Ik, ik ben de, de weg, weg, de waarheid en het ja, leven. Ja. En, en, of hij is de grootste leugenaar alle tijden. Ja, ja. En of hij, hij zegt de waarheid. Ook, uw woord is de waarheid, zegt ja. hij. En, en, en dat is dan hier ook zo. En daarom als je die drie, die vier dingen op een rij zet. Solomon, en Gomorra, de sociale gerechtigheid, de kerk. Is als toetsteen voor God zegen. En dan denk je, oh God wees ons volk genadigd. Wat, wat moeten wij dan urgent gaan doen als christenen in Nederland? Bidden zij al? Ja, dat is, dat, dat dat is het enige. Daar begint het, daar begint het mee. Daar begint het mee. En, en, en verder, ja, dan moeten we maar hopen dat, uh, dat de Heer het doet. Want de, die situatie ziet er vrij somber uit, wat deze dingen betreft. Ja. En het, het verbaast mij met een, laat ik het heel ouderwets zeggen, dankbare verbazing. Mooi gezegd, hè? Met een dankbare verbazing dat het nog gaat zoals het gaat. Ja. Je ziet wat er al in de landen rondom gebeurt. Maar zijn de lichtpuntjes van Nederland? Nauwelijks. Jij bent heel pessimistisch. Ik daar, ben ja. vrij pessimistisch, ja. Ja. Nou, sorry dat ik het zeg. Het, het enige lichtpunt is dat er nog steeds staat dat Jezus Heer is. Ja, maar... En dat hij nog steeds als verlosser voor ieder individueel mens klaarstaat. Nee, dat, de genade is uh, boven, boven vermogen uh, aanwezig. Die staat er nog in, in, in, in volle glorie. Ja. En iedereen, als een mens gebonden is aan de drugs of aan de alcohol of aan seksverslaging. Daar ja, komt Isaiah 61 weer om de hoek. De, daar staat de, Jezus, de, de Jezus en die Jezus. maakt vrij. Ja. Ja. Als een mens gebonden is aan de zonde, hij maakt vrij. Ja. En dat, is, dat, dat, dat blijft er altijd nog staan. En, en dat evangelie, dat, uh, dat moet met kracht gebracht worden, met vrijmoedigheid. Ja, en daar heeft de kerk een hele belangrijke rol in. Dus, heeft... dus de oproep is eigenlijk niet uh, meer in je eigen uh, huisje, huisje maar, hè, zoals in Hachi 1 staat, van iedereen shout voor zijn eigen huis. Precies, ja. Hè, maar mijn huis ligt er vervallen bij, de klacht van God. Dat is, dat is in geestelijke zin precies de situatie die uh, in Nederland aanwezig is, Ja, ja. En de gemeente die moet weer komen tot proclameren van Gods woord. Zoals we vorige keer al zeiden, met, dat het zo belangrijk is om te... En met kracht proclameren ja, dat Jezus Heer is. Te zeggen en de dat. gemeente die moet ook weer komen tot een ongelooflijk enthousiaste lofprijzing. Ja. Er is toch niemand zoals onze God. Er is niemand zo machtig. Er is niemand zo sterk. Er is niemand zo liefdevol. Er is niemand zo vol genade en geduld. Ja. En, en, en dat moet verkondigd worden. En er moet de Heer voor geprezen worden. Jan... Als ik het zo hoor, dan kan ik jou nog wel een hele aflevering verder uithoren over Nederland... en over je enthousiasme en uh, van wat er allemaal zou moeten gebeuren. En dat moet ik allemaal, maar ik denk dat je punt heel duidelijk is. En dat uh, gebed nummer één is wat, uh, wat het antwoord is op uh, de problemen ook voor Nederland. Ik wil u thuis heel hartelijk bedanken voor het kijken naar deze serie. Het is alweer afgelopen, uh, maar heeft u vragen, u weet het, u kunt ons mailen... En, uh, Misschien dat wij ze tussendoor aan u beantwoorden, gewoon schriftelijk via de mail. Of dat we ze in een volgende serie mee kunnen nemen. We zien u dan ook heel graag terug bij een nieuwe serie van Eindtijd en Profetie.